Dat was mijn cue. Hey, welkom bij het tweede uur van de Toestand in de dans, nog steeds bij Radio Rijnmond. Uh, we gaan daar ook nog even Ted Langerbach bellen natuurlijk, die gaat je vertellen wat je allemaal moet doen. We hebben iets over jumpstyle. Marcel, wat hebben we in godsnaam over. Oh dat mocht ik niet meer zeggen. In hemelsnaam dat mocht wel. Uh, uh, over jumpstyle. <lacht> nou ja, style, Wat is jumpstijl? Jumpstyle is dat, uh, dat dat dansje, dat een beetje. Uh, ja, een heel druk dansje. Die Lego poppetjes. Heb ik ja. gezien, heb ja. ik gezien. Daar gaan we iemand over bellen? Ga, nou, er zijn een paar kroegbazen die het aan banden willen leggen... omdat ze alle glazen van de barren aftrappen en uh, ruzie... ja, je krijgt de ruzie door. Is en als het, Dat is het niet, schijnbaar. nee wat ga jij doen? De agenda met Ron, die betrouwbare. Koninginendag. En uh, kaarten weggeven voor een aantal feesten. En als ik het nou aan Ron Stutvraag, zegt natuurlijk hetzelfde. Ja. We gaan, we gaan hem naar kaarten begeven. Kort en bondig. En we hebben sinds kort Wim, de razende reporter, die ook net een fijne fles open heeft gehad. Nog dank mm -hmm. daarvoor. <laughs> Alsjeblieft. Uh, jij hebt iets uitgezocht over illegale kaartkopen. Ja, ik ga het uh, zo proberen aan Kaartje voor Sensation te komen. Niet dat ik daar heen zou willen, maar ik ga toch proberen om een kaartje voor te kopen. Oké. Okay. Hoeveel is de remix van de Mighty Dub Dubcats? Uh, 2007 heet de remix. Um, zoals aangekondigd, we hebben een item over jumpstyle. En uh, dan ga ik je even uh, kennis laten maken. Uh, Rotterdam, dit is dus jumpstyle. Ik zet hem nu op de voor... Zo is dat. Jumpstyle op de Radio Rijmond En ik heb dan gelijk even een van de kenners van deze muziek... ...zodat aan de telefoon hangen. Wie heb ik aan de lijn? Hallo? We zijn rechtstreeks nu ergens in een club in Rotterdam. De lijn staat open. En ik hoor... Marcel, wie moet ik eigenlijk horen? Patrick van de Hollywood Musical. We Hallo hebben hem nu aan de, de lijn. Patrick? Patrick? Voor mij is hij de bar aan het schoonmaken. <laughs> zodat... Uh... Oh. Klinkt als Patrick, Patrick, ik denk dat Patrick even gaat dansen. We gaan nog even bellen. Het voordeel van een uh, live radio-uitzending is dat het ook van alles mis kan gaan, maar desalniettemin, toch ook niet anders, heb ik nu toch wel gewoon uh, Patrick, de rots in de branding uh, in, in, in die club daar. Hallo Patrick. De rots in de branding. Ja, ik ben wel uh, regelmatig uh, bij jou over de vloer geweest en uh, ik ben altijd wel een soort van uh, aangenaam uh, verrast als jij gewoon weer achter die, uh, die dingen staat. Ja, nou, dan wordt uh, iedereen zijn eigen vak toch? Uh... Ja. Ja, wij, wij, wij hebben hier allerlei dingen te horen gekregen over jumpstijl en uh, verbod. En, en belachelijk en kan helemaal niet. En uh, ja, nou bellen we jou. Nou, belachelijk kan niet. Uh, ik denk dat niemand daar wat over te, te, te zeggen heeft. Het is een hype in Nederland Zo En, en een, een hele grote waar denk ik uh, ja, heel veel uh, bedrijven graag op willen inhaken. Jullie en, ook, uh, Patrick. Jullie nou, draaien ja, bij... veel jumpstijl. Wij doen dit eigenlijk al twee, drie jaar, denk ik. Uh, alleen, het, is, het begint nu uh, grotere vormen aan te nemen. En het wordt nu commerciëler. En nu is het ook echt... Uh, dat jumpdansen is het laatste jaar natuurlijk heel erg ontwikkeld. Maar de muziekstijl bestaat er heel lang. Het uh, is eigenlijk een beetje uit de hardstijl ontwikkeld naar jumpstijl. Maar staat dan, uh, staat dan de hele Hollywood uh, dat dansje uit te voeren? Weet je dat, dat elastieke dansje? Ja, zoiets. Zo kan je wel stellen. Ja, wij hebben speciale avonden... Doen we één keer in de vijf, zes weken doen we een speciale jumpavond. En dan uh, uh, ja, komen er echt al die jumpstyle liefhebbers. En dan zijn er optredens die avond en uh, de speciale DJ's. Mm -hmm. nou, nou, nou is er vorige week in uh, een Amsterdams café is uh, nou, op z'n Rotterdamse gezegd... de pleur is uitgebroken door een jumpstelavondje. Uh, want wat gebeurt er? Mensen drinken een biertje, die gaan dat, die gaan dat dansje uitoefenen... die stoten tegen elkaar aan, uh, bier valt op de grond. Dat wordt niet gewaardeerd. Uh, de, de, de, gevolg daarvan is dat er een aantal uh, horecabazen in onder meer Rotterdam... Uh, de handen in één heeft geslagen om een soort van algeheel jumpstelverbod af te dwingen in Nederland. Ben je het daarmee eens? Ik denk het niet hè. Nou ja, ik kijk het, het ligt er gewoon aan uh, hoe je ergens mee omgaat. Uh, in, de, in elke scene heb je bepaalde dansstijlen en uh, ja, hoe je daarmee omgaat uh, is aan jezelf. Bij ons is, wij ontwikkelen ons mee als er een bepaalde hype is in een bepaalde muziekstijl en dan gaan we daar uh, op inspelen en we gaan uh, als het commercieel wordt spelen we erop ook mee en is het uh, extreem dan uh, haken we af <laughs> wij willen geen extreme gebeurtenissen in hollywood nou en dat, dat is jumpstijl zeker niet het is hartstikke commercieel hartstikke leuk voor alle leeftijden als je ziet gewoon uh, wij gaan uh, met speciale promo teams gaan wij langs uh, uh, middelbare scholen om, om zo'n jumpavond te promoten. Nou, dan hebben we een, een, een, een grote bus van Hollywood met, uh, met erin een heel vet geluid. En dan gaan de, uh, de afgelopen week waren de, de jumpdansers uh, van Jack on Hyde, nou, die nummer 1 staan in de top 40, we waren meegegaan. En dan uh, een paar leuke meiden erbij. En dan vragen we toestemming aan een school om op een schoolplein te mogen jumpen. Nou, dan gaat de hele school wat uit de dak. Massaal, uh, heel die schoolplein staat te jumpen. Ja, dat is gewoon leuk. Patrick, mag ik even iets, iets zeggen? Jullie zijn toch wel degelijk die club die echt met zijn voeten, echt gewoon op de aarde staan. Hè? Want jullie gaan. Hoe lang zijn jullie al open daar? Uh, by, uh, dit is het elfde jaar. En jullie zijn gewoon echt altijd succesvol. Want ik, ik fiets en ik uh, In mijn autootje of brommetje kom ik heel vaak langs jullie. Het staat altijd dik. Wat is jullie geheim? Nou, wij proberen gewoon uh, op alle muziekstijlen. Uh, gewoon in te spelen. Dus we hebben uh, ja, jumpavonden, we hebben club vanavond, hebben we Eric E, uh, Didier Chucky, Lucien Ford, uh, Ricky Rivaro staan. We hebben een hele trendy clubavond. En het is allemaal uh, ja, wat trendy mooie mensen. Nou, morgenavond hebben we een jumpavond. Dan uh, komen ze allemaal met jumpers en streepjes, t-shirtjes en bootschoentjes. Dit, en, is een, dit is een dansprogramma en wij gaan uh, over het algemeen wat dieper dan uh, zeg maar, de andere programma's uh, die zich met dansmuziek bezighouden. Ik wil van jou gewoon weten, wat is nou jouw echt persoonlijke smaak? Want jij staat daar gewoon echt middenin. Bijna iedere avond ben jij volgens mij aanwezig. Uh, wat is eigenlijk de muziek die jij gewoon zou draaien? Als je, uh, geen publiek gewoon, wat zou je het liefst willen draaien? Ja, maar kijk dus, ik vind voor een dj's dat moeilijk... Uh, uh te zeggen. Ik, ik, mijn persoonlijke smaak is eigenlijk als het publiek het naar, naar zijn zin heeft, dan vind ik het leuk. En of dat nou Michael Jackson is, of Bob Marley, of Jumpstyle, of Club, Kijk. of R&B, ik vind alles leuk. Ik hou van alle muziek. Ik denk dat daarom, uh, ja, als je een, uh, voor een, uh, een grote discotheek wil draaien of, of die zaak wil runnen, dan moet je commercieel ingesteld zijn, anders dan uh, ja, kan, je, kan je dat soort volk ook niet trekken. En uh, ik hou van alle muziek. Uh, gewoon uh, als het maar gezellig is. Ik vind dit echt een van de meest mooie afsluiters van een interview ooit. Ik hou van alle muziek, als het maar mooi is. En dit was Patrick van de Hollywood Music Hall in Rotterdam. De meest succesvolle discotheek in Rotterdam. Dankjewel. Dankjewel, man, voor de informatie. Oké. Okay, Tot snel. Hoi, hoi. Good Zo'n uh, gesprek uh, ontzettend verhelderd met zo'n jongen die gewoon uh, al elf jaar lang daar achter de draaitafel staat in de, de, de, de, de Hollywood Music Hall. Daar gewoon uh, van allerlei soorten door elkaar heen gooit. En op die vraag van wat vind jij dan zelf de beste muziek, Ever gewoon zegt als de mensen dansen, I'm in. Ik, ja, dat vind ik gewoon uh, massive respect. Ten staat gewoon echt iedere week voor. Toestand in de dans. En we gaan nog even verder. We gaan nog een hele hoop mensen bellen. Picking it all up and scraping it all in, leaving you to shovel the rubbish. <laughs> <laughs> well, I'll tell you what. You don't work with us, you know, mate. Deze baat even heel kort houden, want we hebben uh, uh, het verhaal is dat uh, Wim onze razende reporter. Hallo Wim. Hallo. Hi. Uh, jij hebt geprobeerd om een kaartje te kopen voor een evenement waar je dolgraag heen wilde, White Sensation of iets in die geest of zo'n ja, in oranje. Ja. En dat is je niet gelukt of wel gelukt? Nou, via de officiële weg niet, uh, want de kaartjes waren binnen no-time uitverkocht. Nu zijn er wel uh, mensen die bijvoorbeeld een heleboel kaarten kopen en ze op marktplaats verkopen voor drie à vier keer de prijs. Boeven? Ja, vind ik wel. Alleen officieel niet. Hm? En op welk event gaat het hier? Uh, Sensation White. En uh, ja, het is dus niet illegaal wat ze doen. Alleen ja, er moet gewoon wat aan gedaan worden. Want het is gewoon niet leuk meer. Want de echte liefhebbers komen zonder kaartje te zitten. En uh, ja, wij gaan dus wel proberen vandaag via zo iemand die uh, zich aanbiedt op een bepaalde website... Uh, om aan kaartjes te komen. Ja, ik ben gaan. Die persoon heeft een schaalnummer, Dat is LK. verkopen. kaartverkoper. Luche kaartverkoper. Die hangt aan de telefoon. Die hangt aan de telefoon. LK. Goedenavond LK. Goedenavond. Goedenavond. Kijk, nou, ik vind, ik ben. Dank je dat je even wil toelichten. LK, we noemen je maar zo even. Jij hebt, wij zijn, willen met z'n dertiger, willen naar Sensation White... En jij schijnt ons te kunnen helpen. Heel dertig kaart hebben. Ja. Die heb jij voor ons. Ja? Wat kost dat? Uh, nou, ik kan niet zo heel snel rekenen, maar uh, ik vraag 150 per kaartje. Kijk eens aan, hè? ja maar uh, de kaartjes zijn normaal gesproken uh, ik geloof 60 euro. Waarom zoveel? Ja, ik bedoel, uh, iedereen wil toch wel wat extra verdienen over doen. Is de marktwerking gewoon? Vraag en aanbod. Ja, ze zo zou je het kunnen zien. Oké. Okay. Ja. En uh, waar, hoe gaan we dat afspreken? Want wij, wij willen toch gaan. Ik bedoel, nou, die 150 euro kans, ja. ja dat is wel. En hoe je weet we of de kaartjes gaan. echt zijn? Want uh, dat gebeurde ook nog wel eens dat ze Nama-kaarten zijn. Ja, nou dan moet je op vertrouwen. Ik bedoel, ik heb okay. ze gewoon uh, eerlijk, ge eerlijk gekocht. Oké. Okay. Hoe ben je daar gekomen? Wat heb je gedaan uh, om aan die kaarten te komen? Want je kon er maar twee uh, bestellen bij zo'n uh, zo website. Dat klopt inderdaad, ja. Gewoon, uh, ja. Ik heb heel veel vrienden en heel veel familie. <laughs> en... Uh, ja, die hebben ze besteld. Oh, dus uh, zo gaat het heb ik ze gekocht van hun. Is, ja. is zeg maar dat elkaars uh, uh, in het meervoud uh, zoveel kaartjes kopen ook de reden dat dat soort grote evenementen gewoon binnen 20 minuten uitverkocht zijn? Ja, ik weet natuurlijk niet wat andere mensen doen, maar uh, ja, als er nog zoveel slimme mensen zijn zoals ik, die wat geld te makkelijk willen verdienen, dan zou dat zo kunnen zijn, ja. Ja, ja. ja. oké okay. en is, is, is het eigenlijk illegaal of niet? Nou, naar mijn weten is het niet illegaal, dus... Uh, ja, je kan het gewoon doen, denk ik, want uh, als jij 150 euro voor het kaartje wil betalen, Ronald, uh, en LK heeft ze voor jou, Nou, dan, dan, dan kan dat toch? Ik zeg, uh, LK, uh, dankjewel voor deze informatie en vanaf nu kunnen we dus gewoon jou altijd bellen voor elk evenement waar ik me heen wil. <laughs> nou, voor elk evenement, dat weet ik niet, maar uh, misschien dat er in de toekomst maatregelen genomen worden, maar uh, tot op heden is dat niet het geval, dus... Uh... Ja, als je 30 kaarten wil bestellen, moet je bij mij zijn nu. Oké, okay, nou, wij gaan uh, contact opnemen elkaar en ik wil jou bedanken voor jouw uh, toelichting. Oh, we hebben nog één vraagje van Wim. Wim, ja. gooi het in de groep. Ja, um, ga je zelf eigenlijk ook naar dat feest? Uh, daar ben ik nog niet over uit. Dat hangt er vanaf... Uh... Wat je, voor je kaart, Vind je het eigenlijk wel tof? Die feesten. Ja, het feest zelf, nou voor mij, ik vind het niet zo heel erg boeiend. Maar uh, ja, ik kan er wat lekkers aan verdienen en als de kaarten overhoud dan, nou, maar die kans ziet er niet naar uit. Dus, uh, ga je gewoon op vakantie naar Mexico ofzo? Ja. Nou ja, Mexico weet ik niet. Maar, maar mocht je Ach, ze maar... niet kunnen verkopen, dan ga je gewoon bij de poortjes staan, heb ik aan. Uh, ben ik ben nog niet overuit, maar ik denk dat ik ze ook bijdraak. <laughs> Dames en heren, dit is de toestand in de dans. Aan de telefoon hebben wij de eerste echte officieel geregistreerde LK. En uh, voor alle vragen kan je bij hem terecht over alle kaarten. Hey, hartstikke bedankt dat je het even wilde vertellen man. Ja, graag gedaan. Tot ziens, bye -bye. Bye. Bye. en een van de mensen die dat altijd doet, Keep the Pure, heb ik aan het telefoon hangen. Rotterdamse DJ Buggy Bagoviet. Hallo. Hey Buggy. Bedankt, Buggy. Correctie. Kijk, ja, ja, hey, <laughs> Want je tik me op mijn vingers als je erbij kan, en dan kan je dit wel <laughs> um, Jij bent zo'n DJ die we tegenwoordig steeds meer op posters zien hangen. Um, nieuwe naam voor een hoop mensen, andere mensen zeggen om oh, ik daar een 100 jaar de werkte vroeger in een platenzaak en helemaal te gek. Ja. Maar waar kom jij zomaar ineens vandaan? Uh... Ah ja, het groot. Nee. Uh, ja, ik weet niet. Het is uh, allemaal sinds vorig jaar zeg bezig gaan. Toen ik uh, zeg maar, de plaatsenzaak verliet en, en een residentie waar ik raad al jaren. En uh, zo ging het een beetje rollen. En toen kwam ik bij One Management terecht en toen ging het helemaal rollen. En ja, met, natuurlijk met producties waar ik mee bezig ben. Dus ja, ineens ben ik aan het niet zo gekomen. Juist. En jij, jij woont in Rotterdam? Uh, omstreken. En omstreken, maar zo te horen ben je zeg maar, niet daadwerkelijk geboren hier. Nee, klopt. Ik ben uh, geboren in de Bosnië-Herzegovina. En, uh, en je bent hier nu gewoon aan het doorbreken. En is dat nou zo echt een, een, een jongensboek die ik aan de telefoon heb? Uh, ja. Gewoon iemand die uit, uit een heel ander land komt en uh, ineens hier je naam op posters zien staan en alle vrouwen van je af moeten slaan en vast een <tus> verschrikkelijk dikke auto onder je kont hebben. Is dat nou een jongensdroom? Ja zeker, je moet allemaal in tot die huis, dat moet nog komen. <laughs> maar de rest klopt wel. <laughs> ja, en uh, ja, ik heb een heel liefde fruitje, dus... Uh, nou, dat hoef heb je nog Ja, dat gaat veel maak klikken. en uh, dan hoef ik ze ook niet af te slaan, dus ik kom ze dus ook niet eens in de buurt. Juist. Dat Wij hadden het, het hier uh, even in de uitzending over dat uh, 30 april is zo'n dag, Koninginnedag, en dan zie je gewoon overal die dj namen aan. Waar draai jij nou even zeg maar de 29ste, dus Koninginnedag, eh? en de 30ste, zo achter elkaar. Noem het eens even op. Koninginnedag uh, nou, kom ik net terug uit London, dus... Uh, Heb je daar gedraaid dan? Nee ja, zaterdag moet ik in uh, zeg maar London draaien. Okay. En dan 29 heb ik vijf jaar bestaan van Thalia Lounge en daarna aan de overkant heb ik Villa Achterduur. Je wandelt daadwerkelijk aan de overkant? Ja, ja, ja. Dan heb ik zeg maar een gay party en zaterdag is het een feest in Rotterdam bij cinema, buiten. Ja. Hoe lang draai je daar bij cinema? Van vier tot zes. Oké, dan kunnen we daar omheen heen komen. En s'avonds doe ik luxereus. Oké. Okay. Wanneer vervolgens weer vliegtuig ga ik naar Frankrijk. Want er zijn heel veel Nederlanders die daar ook uh, dag vieren. En dan ga ik Frankrijk verder draaien. Wat goed. Dus het wordt een druk weekendje. Dus jij gaat gewoon heel even, uh, even around the world uh, in een airplane. En uh, vervolgens vier je overal lekker feestjes. En uh, jij bent gewoon een blij mens, denk ik. Ja, denk ik wel. Nou, en ik zie Corine dag. Wanneer is uh, de volgende plaat. Uh, de, de, de, wanneer is het volgende evenement, groot evenement, buiten Koninginnendag waar mensen jou kunnen zien? Want Koninginnendag is altijd echt heel moeilijk om over dat te komen. Uh, waar ik nog weet dat het Aqua Best aankomt. Het komt uh, Emporium Festival, Mysteryland. Ja. Uh, spreiden waarschijnlijk zal er wel wat meer gaan gebeuren. Ik ben nog uh, aan het denken wat ik wil. Okay. Uh, dus komen genoeg nog uh, buiten op binnenfeestjes. En uh, natuurlijk ook uh, in alle discotheks en clubs. Nog even voor alle duidelijkheid, hoe, sp hoe spreken we je naam uit? Buggy Bagelie. Dan weet iedereen dat. Hartstikke hey, bedankt voor je tijd hè. Gee hey, daar. Hoi hoi. Uuh. Het waren de twee minuten van Ted Langebouw.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 weekend, uh, Dit weekend in ieder geval met Koning in de Nacht en met Koning in de Dag. Dus extra lange of totaal niet betrouwbare partyagenda. Wat's up guys? We beginnen met uh, Koning in de Nacht, Cruise Terminal, Royal Extravaganza... met Jeroenski, Schizofrenix, Eric I, lucienvoort Fort en Gregor Salto. In de exit een feestje van Ted Langebach en Peter Liguera. Met uh, Joey Daniel, de shitmeisse T, Hermes, ofwel Lacroix... Hertz koning Koningin de Nacht, Tony Rios komt over uit Berlijn, Frouwlijn Z, James Niddecker of um, de Masilo is Fluor, Benny Rodriguez, Chucky, D-Rashid, Erik Price en Real El Canario, de Talia Lounge wordt ook een feestje gegeven, D-Rashid, Sydney Samson, Buggy Begovic, Chris Rocks en Mark McRonald, en dan heeft Ron nog van alles voor overdag. Ja, uh, op Koningin de uh, Dag kunnen we onder andere gaan dansen bij het Bootleg DJ-café. Er zullen ongeveer een stuk of 30 DJ's achter de draaitafels gaan kruipen. Uh, ook in de Kuip is er nog steeds Koninginnendans met Tom De Neef, Lucia Voort, Benny Rodriguez, Peter Gelderblom en Sam Raphael. Uh, en wat ook erg leuk uh, is, is Parkzicht. Daar is uh, Design to Dance met uh, Dexter, Matt Styles, Lorenzo en Jasper Kles. Dan geven we deze week ook weer kaarten weg voor de Thalia Lounge, 5 jaar Thalia Lounge. En voor het feestje van Ted Langerbach in de Exit. En kaarten voor de Cruise Terminal. Stuur een mailtje naar dans.rijnmond.nl als je daar naartoe wil. En dan, uh, ja, wie weet, uh, stuurden wij een mailtje terug dat je gastleids gastlijst hebt gewonnen. ...zending van de toestand in de dans is compleet zonder dat Ted Langebach langs is geweest. En hij heeft een nieuw wat gevonden. Hallo Ted. Hallo Ronald, rechtstreeks vanuit de Witte de Witstraat. Ik Jawel. ben zo blij dat ik je hoor. Wat ben je en... aan het doen, waarom? Nou, ik was even een lekker pita broodje aan het eten. En ik was op de scholengemeenschap, ja gemeenschap, alleen school dus... ...met allemaal meisjes van 12 jaar die dus uh, <laughs> malle aan het zingen waren. Ja, het was voor mij echt een cultuurshock. want ik dacht van nou... ...die 60 jaar, 70 jaar hebben we gehad, maar het blijkt nog steeds dat die kids van 12... ...onderricht krijgen in uh, ja, VARA-cultuur 1962. Even voor alle, duisteren, voor voor alle luisteraars. <laughs> Malle babbe is dat dat van uh, Malle babbe dat soort dingen? Dan? Dat soort dingen, ja. En daar je net bij te kijken. Rob de Nijs, Lennart Nijs, Boudewijn de Groot. Zeg je dat wat? Ja. De luisteraars. Ja, ja, je zit Radio Raymond. <laughs> <laughs> ja, die moeten dat weten, Ronald. Ik zet er even een muziekje aan wat erbij past. Oh, jullie hebben me gelijk erachter. Hey, de mensen zitten echt allemaal op terras. Ik geloof niet dat mensen nog de clubs ingaan de komende dagen. Ik denk dat ze buiten blijven slapen zelfs. Dat er weinig gedans wordt. Ja. En de mensen die nog gaan dansen doen dat in de buitenlucht de komende vijf, zes dagen. Oké. Okay. We hebben één hele brandende vraag die ons allemaal erg bezighoudt. Uh, wat vindt Ted Langebach van Jumpstyle? Ja, ik denk dat we dat toch wel even gehad hebben in nee, begin 90-jaren. Het is toch weer een, een redefinition bijna van een stijl... waarvan ik denk, nou ja, ergens in Almelo ooit uh, twee maanden geleden uitgevonden. En ja, die broertjes daarvan, die hadden in Roermond een uh, gabber-dj... die uh, de beats net iets sneller of iets minder snel zette. En er zijn mensen maar gaan springen uit puur verveling. En toen, uh, ja, uiteindelijk is het bij de Hollywood Musical ergens toch terechtgekomen... Niet? Ja, zo toch? Dit is uh, de toestand in de dans door de ogen van Ted Langebach. Ted, dankjewel en tot de volgende week hè. Jump, jump, jump. Veel jump. plezier op het terras. Oké. <laughs> oké okay, <okay, Bye>. okay. <laughs> plaats van dit moment. Het lijkt wel dat toen deze plaats kwam, dat de zomer begon. Zou dat, zou dat kunnen? Dat je zeg maar zulke muziek kan maken dat dan de zomer begint? Nou, in ieder geval, dit was aflevering 8 van de toestand in de dans. Ik heb ontzettend veel geleerd vandaag van jullie allemaal. Dank je wel. Ik heb geleerd wat Jumpstyle is, waar het begonnen is... in Almelo, volgens Ted Langebach. Uh, we hebben geleerd dat je geen Baggy Baggo fiets moet zeggen. Uh, we hebben gehoord dat je kaarten koop, kan kopen bij iemand. Uh, dat je kaartjes kan kopen bij iemand. Er is dit deze week heel veel te doen... Um, we zitten hier nog drie weken, heb ik net ook te horen gekregen. Dan gaat het hele pand tegen de vlakte aan, schijnbaar. En dan wordt er een moskee gebouwd, ook te gek. Um, Radio Rijnmond gaat verhuizen. Nou, daar ben ik wel zin in, want dan gaan wij gewoon mee verhuizen. En ik hoop dat dan de studio, uh, zeg maar, uh, iets meer koeling heeft. Dankjewel, tot de volgende week. Dan zijn we er weer tussen 9 en 11 op Radio Rijnmond. Ja!